Een aantal Westerlingen hadden ontvoerd. Het weer, bewolking, af en toe wat regen. Morgen eerst grijs, later vanuit het zuiden opklaringen. En flinke periode met zon. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De De coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie... en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Ga nu naar winterschilder.nl... en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van duizend euro. Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro... wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen.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 Bescherm je vermogen. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. Ja, voetbal. Dat gaan we zo meteen doen. Absoluut. En met Bridget Maasland duiken we in de wereld van de misverkiezingen... en praten we over de scheiding van Kim Kardashian. Uiteraard na slechts 72 dagen huwelijk. Het debat over de euro is bezig in de Tweede Kamer. NOS-verslaggever Peter Blok die volgt het voor ons. En je hoort hier zodra er nieuws daarover is... En Mauro die krijgt geen verblijfsvergunning voor Morat. En Nicky komt dat nieuws nu wel heel dichtbij. Want zij wachten nog steeds op een verblijfsvergunning. Ja, en dan dat voetbal aan Andy Houtkamp. <laughs> ja, ja. Nou, als Mauro uh, bij Arsenal had gevoetbald. Dan was het allemaal geen probleem geweest. Hoor. dan had hij in elk land mogen uh, wonen waar hij wilde. Het is uh, nog altijd 0-0 overigens. Maar Arsenal is wel in de aanval met Thomas Vermalen in de basis. En nu de eerste echte uh, goede kans als uh, de vervanger... Van, van Persie, want Van Persie zit op de bank, krijgt wat rust van Wenger. De bal niet echt lekker controle, onder controle had. Het was Park, de Koreaan, krijgt hem terug. Staat 0-0, levendige wedstrijd. Niet super, maar wel leuk om naar te kijken. Ondanks het feit dat het 0-0 is bij Arsenal Olympique Marseille. Today's Topics... Waar wordt er over geklept op Twitter en het Wereldwijde Web? Ja, ja. dat is er onderdeel van, hè? Magelijk. Ja, onderdeel, ja zeker. Ja, ja Lucas Kink. Today's topics met de top 5. En op nummer 5, de financiële toestand bij PSV. Het is niet zo'n lekker weekje voor de Eindhovenaren. Dit weekend kreeg PSV Kevin Stroop al nog volledig terecht rood van de schijfrechter Blom. PSV speelde tegen de toekomstige kampioen FC Twente. En vandaag <laughs> was er nog een doppeltje. Football Club PSV heeft over het afgelopen seizoen, 2010-2011. Een verlies geleden van 15,5 miljoen euro. En dat is 2 miljoen minder verlies dan het seizoen ervoor. Ja, en dan denk je natuurlijk meteen dat er paniek is. Trammeland, Amsterdamse toestanden, eh, dat valt eigenlijk al mee. Ja, toch ziet de financiële toekomst er positief uit voor PSV. En dat komt door de grondtransactie die afgelopen zomer werd gesloten met de gemeente Eindhoven. En die transactie is niet opgenomen in het afgelopen boekjaar. Ondertussen gaat de strootman gewoon door. PSV-trainer Frut Rutte die noemde de scheidsrechter een home referee en wilde hem geen hand geven. Geen ramp vindt de algemeen directeur, maar dat moet Frut de volgende keer wel anders doen. Ik denk als we kijken naar uh, de, wat er gebeurt de afgelopen uh, uh, wedstrijd, uh, dan vind ik het begrijpelijk dat iemand een keertje reageert zoals het Frut gedaan heeft. Toen we gisteren samen met Frut Rutte terugkeken naar het weekend... en, en dat wat evalueerde, was de algemene conclusie ook van Frutte... dat hij dat de volgende keer waarschijnlijk alles zou doen. Ja, eindgut, algut. Door dan met nummer 4. Daar staan de stakende ambtenaren en ook stakende welzijnswerkers. Vandaag verzamelden ze zich allemaal in Utrecht... voor een protest tegen de bezuinigingen. Wie mag er weer gaan bloeien nou? Wie mag er weer betalen? Is even kijken waar dat kan. Waar plukken we het beste van? Natuurlijk weer vanaf modaal tot aan de kleine man. Nou. Lang leven de kunstbezuinigingen, zullen we maar zeggen, in dit geval. De, het ging daar trouwens niet om. Uh, ook de welzijnswerkers hadden een lekker ludieke actie bedacht. U gaat schaatsen uit protest? Ja. Waarom? Omdat ik gewoon vind dat het welzijnswerk gewoon gewaardeerd dient te worden. Want als je nu alle welzijnswerkers aan de kant zet... dan zijn er mensen in kwetsbare wijken. Waar moeten die dan naartoe? Ja, precies. We kunnen niet allemaal naar uh, Eens even, een blokje om daar. Vijf kilometer verderop in ja. Utrecht staken de Rijksambtenaar...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 En dan gaan wij moeilijk lopen doen, meneer Donner. Ja, want meneer Donner is dus de pineut daar bij de ambtenaren. Nou, minister Donner is uh, degene die op een wat hardnekkige manier het kabinetsbeleid uh, uitvoert. Het is allemaal respectloos gedrag. Jegens loyale mensen die vele jaren van hun leven aan de Rijksdienst hebben gegeven. Ja, want zo is het toevallig wel. De jaren die je bij de overheid werkt, die krijg je dus nooit, nooit, nooit meer terug. En dan voor nummer drie gaan we semi-live naar Amsterdam hier. We staan hier nog steeds live bij het Amst Amstelstation. Dat is ontruimd omdat er een verdacht koffertje is gevonden. De explosieve Opruimingsdienst is nu aan het kijken wat dat is. En ondertussen staan we hier bij het busstation bij Amstel... waar reizigers in pendelbussen kunnen stappen of het gewone openbaar vervoer. Ja, nou, hoop gedoe daar vanmorgen op station Amstel. Een koffertje stond daar een beetje rond te hangen. Alleen, iemand sloeg alarm en de bomexpert besloten het station te ontruimen en het koffertje te gaan onderzoeken. En tja, dan sta je daar op Amsterdam-Amstel. Ik ga denk ik naar huis. Maar waar moest je eigenlijk naartoe? Naar school. Ja, dat is een lekker vrij dagje dan. Ja, klopt. Ik denk dat je me in eerste instantie niet gaat geloven, maar... Uh... Veel plezier vandaag. Dank u wel. Nou ja, vervelend. En ook andere mensen hadden er last van. Ik ben winkel in Amsterdam, dus uh, ga shoppen. Dus, uh, wat, gaat u nu, ja, wat gaat u nu doen dan? Ja, wachten tot uh, bus 59 of een witte bus komt. Ik zie wel. Ja. Nou, lekker dagje zo. Uh, ja, nou ja, geef niet. Ik zei net al tegen collega's dat het... Uh, ik ben morgen jarig, dus ik uh, ga nu even lekker winkelen. Dus, uh, ja. Ja. ja, interessant. Een ja. beetje verjaardagscadeautje. Dus, uh, ja. ja. Gaat een cadeautje voor jezelf kopen? Ja. Onder andere. Wat gaat het worden? Weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Nou, ja, okay. nou, bedankt. En ik krijg morgen oh, oh. natuurlijk ook een verjaardag van mijn man en kinderen en van familie en dergelijke. Dus ik heb geen idee. Dus, uh. ja. Goh, tof. Het worden in ieder geval geen bloemen. Nee, nee. Want die krijg ik zeker. Dus, uh. Ja. Goh, tuurlijk. Ja. Ik denk uh, aan ja, iets voor kleding of zo. Oh ja, ja, ik ja, kan. Een jurk of zo, denk ik dan. Oh. Dan ga ik weer terug. Dan ga ik ergens hier eten en dan ga ik weer terug. Ik ja. kom uit Huizen, dus... Uh, oh, ja. het, uh, het is te ver om te lopen. Ja. Uh, Uiteindelijk bleek dat koffertje trouwens geen bom te zijn. Uh, maar gewoon een koffertje. Goed, we gaan door met nummer twee. Er staat Griekenland debat. Vanavond debatteert de Kamer over het akkoord dat in Brussel werd gesloten. Hè. Je weet wel, schuldencrisis. Griekenland uit de praé helpen en zo. Alles was koek en ei. En toen ineens Troubles in Paradise. Nou ja, Voordat we toekomen aan, aan het beoordelen van de inhoud van dat pakket... is er nu eigenlijk door de Grieken zelf een bom ondergelegd. Want die hebben nu... Kennelijk heeft de, de minister-president gezegd... Wij, wij wachten tot januari voordat wij laten weten... of wij wel willen dat u bij ons de brand komt blussen. En zo kunnen we niet werken. Dus dat is echt een dealbreaker. Een dealbreaker! Want die papandreo wil dus nu een referendum... of de Griekenplan en de bezuinigingen daarop wel goed vinden. Nou ja, je snapt heel Europa over de zijk door die ontwikkeling. Ja, wat ik vooral nu wil, is dat de afspraken van vorige week snel worden uitgevoerd. Dus de banken die moeten sterk genoeg zijn door de storm te varen... We hebben een Europees noodfonds. Uh, dat moeten we voor zorgen dat landen in de problemen zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Afspraak is afspraak. Dus de afspraken, hoe zorgen we ervoor dat landen zich ook aan de afspraken houden? En wat ik in ieder geval niet wil, is dat dit allemaal tot vertraging gaat leiden. Vanavond gaat de Kamer erover debatteren. Ze zijn al bezig, geloof ik. Merkel en Sarkozy, die hebben een onderontje. En ook de Griekse regering is inmiddels in crisis bij bijeen... om het referendumplan van de premier te bespreken. En dan tot slot nog het nieuws van de dag. Ja, mag Marno. Maro... Maro... Mauro nou blijven of niet? Vandaag, ja, kan er niet uit, vandaag zou de Kamer erover gaan beslissen. Ja, het raar is eigenlijk dat de Kamer vandaag helemaal niets heeft besloten. Er is vanochtend door de CDA-fractie gesproken over de mogelijkheid voor Mauro om een onderwijsvisum aan te vragen. Zij vinden het een goed idee als hij dat doet. Dat is dan zijn kans om in Nederland te blijven. Maar het is daar in de Kamer helemaal niet meer over gegaan. Dus dan blijft over de optie van een onderwijsvisum maar daar gaat de Kamer niet over, dat is een regeling die gewoon bestaat. Mauro kan daar gebruik van maken um, en hij is erop gewezen door het CDA. Doe dat alsjeblieft. Ja, en dan gaat het CDA dus kijken of ze de minister kunnen overtuigen dat dat dan ook mag. En dat hij dan ook daarop mag wachten in Nederland. Die motie is trouwens niet in stemming gebracht en dus ging Mauro vandaag nog met lege handen naar huis. De enige kans voor hem is dus zo'n studievisum. Ik ga even over nadenken of je dit, dat visum gaat aanvragen. Ja, hoe het nou verder gaat. Wat vind je ervan, hoe het gelopen is? Ja, eigenlijk jammer. Ja, niet iedereen is het trouwens eens met de beslissing in Den Haag. was vandaag een pro-Mauro-demonstratie. Dat hielp dus niet. En tot overmaat van Ramp kwam ook nog keen optreden. Natuurlijk willen we daar iets aan doen. Weet je, willen we gewoon maar niet zozeer als muzikant of keen zijn, maar gewoon als mens zijn. Van, hey, kom op, wanneer gaan we nou zoals, als bevolking opstaan? Als de politiek het niet doet, dan kunnen we het toch zeker zelf wel doen. Jullie gaan ook optreden, als ik me niet vergis. Welk liedje gaan jullie doen? Het No Surrender. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou. Ja, dat lijkt me logisch. Ja, gun je niemand. Goed, tot zover. Morgen en overmorgen is er uh, voetbal. En uh, dan is er vrijdag weer een Today's Topics. En ik hoop dat niemand dat, van, dat, dat ik er niet uitkom niet gaat verknippen. Ik was zo flauw kinderachtig. Dat, dat zou ik echt heel lullig vinden. Maar goed, tot vrijdag, hè? Nou, dan pas weer. Doei! Doei! Luc. Was dat, natuurlijk. Dan een, een Japans politicus die heeft een, een glas water gedronken. dat afkomstig is uit uh, de kerncentrale Fukushima. Een soort gifbeker dus eigenlijk. We gaan terug in de tijd. want in de 15e eeuw hadden ze hele handige trucjes voor uh, mensen die inderdaad vergiftigd waren. Bart Grop van het Boerhavenmuseum. goedenavond. Goedenavond. Wat voor truc was dat? Ja, dat waren antimoonbekers. Antimoonbeker. Antimoonbekers. Oh, dat? Uh, dat zijn een soort ja, magisch geworden bekers eigenlijk. En die werden door Paracelsus, een hele beroemde en bekende uh, alchemist <coughs> in die 15e eeuw. Mm -hmm. en werden die voorgeschreven um, als je vergiftigd uh, was. Dus die uh, Japanse minister die had eigenlijk dat radioactieve water gewoon uit een antimoonbeker moeten, moeten drinken. Dan, uh, dan was hij overal vanaf geweest. En wat doet dat dan, zo'n antimoonbeker? Nou, die antimoonbekers, daar werd van, van gedacht dat antimoon dat is een element. Wat op zichzelf giftig is, mm -hmm. uh, dat het een zuiverende werking uh, had op het, uh, op het lichaam als je uh, vergiftigd uh, was. Maar wat is antimoon dan? Dat is een goedje: antimoon is, een, uh, een, is een, een metaal element. Mm. En uh, dat wordt onder andere uh, wordt dat gebruikt, bij, werd dat gebruikt moet ik zeggen, bij uh, letterzetters. Uh, dus uh, uh, daar worden drukletters van gemaakt. Dat klinkt niet als iets waar je van geneest moet ik zeggen. Nee, nee maar het, uh, het aardige is dat in de 17e eeuw kwam dat gebruik kwam weer terug. Um, en dan liet men bijvoorbeeld wijn liet men daarin staan. Dat was ook ja, algemistisch nog gedacht. Die wijn die bederft. Na uh, twee dagen. En als je dat dan opdringt. ja, dan ga je daarvan overgeven. Dus het is een purgeermiddel, zoals men dat noemde. En die kwalijke stoffen die dan in je lichaam uh, zitten. die komen er op die manier uit. Dus het heeft, een, uh, het heeft weliswaar een, uh, een zuiverende werking op je, op je lichaam. Maar het heeft helemaal niets, maar dan is ook niets met antimoon van doen. Ja, ja. Dus je, je, je vergiftigde je, je eigenlijk zelf gewoon. daardoor ging je overgeven en dan ja. kwam het, ja. uh, het er weer uit. Daar komt het op neer. En uh, daar zijn ze nooit achter gekomen dat, dat eigenlijk het effect was, en dat niet aan, aan de wijn lag of aan de antimoon? Uh, pas later, in de, in de 18e eeuw is het onder andere door, uh, door de leider naar uh, Boerhaven. Die, uh, die schopt al die alchemie, schopt die uit, uh, uit de chemie. Die vindt het allemaal maar onzin. En die gaat kijken naar van ja, wat, wat is het nou eigenlijk eigenlijk aan de hand? En die. Uh, uh, dan, dan ont wordt ontdekt dat je dus uh, dat stoffen kunnen bederven, uh, wijn kan bederven... Uh, en dat je daar eigenlijk uh, uh, ja, overgeven opwekkend uh, mee bezig bent dan. Dus als je nu uh, door een slang gebeten wordt, dan moet je ook gewoon iets laten bederven... twee dagen dat opdrinken en alles uit. Dat putsen. zou ik niet doen. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Want dat gaat als je zo'n slang gebeten, dat wordt direct het gif in je bloedbaan gespoten. Dus dat, uh, dat gaat veel sneller. Ja. Nee, en ik zou gewoon Freek vonk bellen dan. Ja, nee, absoluut. Ja, en die uh, heeft er verstand van. Goed, Bart Bartschop, dank je wel. Tot ziens. En die houtkamp kamp Arsenal Olympiek. Ja, het was wel een aardige wedstrijd, hè, zei je. Uh, dat, wat heb je er toch veel verstand van. Uh, het is inderdaad een aardige Ik wedstrijd. Jou gewoon, oh, ja, oh, <laughs> Ik Ik uh, Ja, heel goed van je. Nee, uh, het is een uh, aardige wedstrijd. Niet uh, super. Het is wel heel spannend. Het staat nog steeds 0-0. Een paar kansjes gezien en een paar goede acties van de beide keepers. Een uh, Pol aan Arsenal-zijde. Znesny. Dat is heel veel woordwaarde. Met uh, twee uh, Z's en een C en een Y. Dus uh, dat is mooi voor uh, word, word feud. Ja, uh, ja Olympiek Marseille. Heb jij dat, Ellie? Nee. Ja, nee. Maar ik, ik, ik moet het gaan doen, geloof ik. Ja. Iedereen om me heen speelt het. Dus dan, dan, nou ja, alhoewel. Als iedereen het doet, dan vind ik het weer niet meer leuk. Maar goed, Olympiek maar goed, Marseille. Ja. Steve Mann dan daar in het doel staande aanvoerder. En die houdt ook zijn doel uh, goed schoon. Staat nog altijd 0-0. Uh, Aardige wedstrijd. En nog een uh, kwartiertje te gaan. Radio 1, BNN Today. Bridget Maasland is er zo meteen hebben over de wereld van de missen... en over Kim Kardashian's mislukte huwelijk. Maar eerst Radical Face, welcome home. Het is dinsdag en dan duiken we altijd in de wereld van de entertainment... met Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. We hebben het zo meteen over Miss Nederland, Kelly Wakers is dat. Uh, maar eerst natuurlijk even het entertainmentnieuws uh, uh, van, uh, ja, van deze week. Kim Kardashian, realityster, grote realityster in Amerika gaat scheiden. Nou, echt een heel kort huwelijk, toch? Na 72 dagen. Ja. Nou ja, misschien voor Hollywood begrippen is het nog heel erg lang. Maar ik was echt in shock. Zeker als je bedenkt dat het zoveel media aandacht heeft gekregen. En zo ontzettend veel geld heeft gekost. Want alleen de ring kostte al 3 miljoen dollar. Dus dat je langsbaan toch bijna gaat denken dat E-Entertainment, de entertainmentzender uh, die de real life show over de Kardashians uitzendt, misschien wel iets in scène hebben gezet. Of ja. dat het misschien toch een publiciteitsstunt was. Ja, zo. want dat hele huwelijk was natuurlijk te zien in die serie. Ja. En, en ik geloof dat in de komende serie gaan we ook weer iets van, van de moeilijkheden zien. hè, nee, natuurlijk. Nou, het blijkt en daarom houden ze zich zo angstvallig stil. Er wordt dan gezegd dat er onoverbrugbare verschillen zijn. Uiteraard. En ja. uh, Chris Humphries, de basketballer waarmee ze getrouwd was die 72 dagen, heeft ze trouwring al afgedaan. Zij houdt hij van 3 miljoen. Nee, hij heeft hem afgedaan. Hij ja. heeft hem uh, aangehouden, maar hij van 3 miljoen al afgedaan. Die ligt vast en zeker ergens in een kluis. Want die zou ik niet teruggeven. Nee. Zou ik zeker houden. Maar uh, zij willen natuurlijk heel spectaculair erover doen. Want in die afleveringen gaan we zien wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. Ja, uh, uh, ja maar goed. Is dat een beetje het algehele gevoel in Amerika? Van, ja, het is gewoon één grote grap geweest. Alles voor de kijkcijfer? Nou, een grap denk ik niet. Ik zal, denk echt wel dat er. Iets van een verstandhouding tussen die twee was, maar ik denk wel dat het enorm is opgeblazen om er iets moois van te maken, ja. ja. Maar heb je die gast wel eens gezien? Die, die is ook ja. wel Wat een stupide hoofd heeft hij. <laughs> nou, maar dat zie je bijna niet, want hij is drie meter hoog. <laughs> ja, dat wel. Hij is heel lang. Goed, maar laten we het hebben over nieuws uit Nederland. Jij wil het hebben over Miss Nederland, Kelly Wekers. Ja, want zij is sinds juli uh, Miss Nederland. Helaas is ze niet onlangs uh, Miss Universe geworden. Maar dat geeft helemaal niks. Want ze is natuurlijk wel de rest van het jaar gewoon uh, uh, Miss Nederland. En ik vroeg me nou eigenlijk af, omdat er zoveel over te doen is altijd... wat die meiden nou de rest van het jaar dan eigenlijk doen... behalve dat ze natuurlijk prachtig... Zijn en overal mooi mogen wezen, wil ik zo graag weten of er ook een baan in zit achter dat mooie koppie. Dus uh, wij hebben Kelly eventjes gebeld. En dat is goed hangt ze aan de lijn. Ja, dus Dat klopt allemaal. Wat doe jij zo al? <laughs> wat doe ik zo al? Uh, nou, ik ben eigenlijk heel druk bezig nog met Miss Nederland zijn. Uh, maar wat dus houdt eigenlijk... het in? Nou, eigenlijk is het heel divers. Uh, het is een stukje modellenwerk, dus uh, heel veel shoots en shows. Uh, ja, wat jullie misschien hebben meegekregen... is dat ik voor Ardy van de Kromme shows ben gaan lopen. En uh, dat ik uh, shoots heb voor uh, bladen. En dat kan uh, een uh, magazine zijn, maar ook voor de Telegraaf of wat dan ook. Maar dat is dus dan puur omdat uh, je mis bent? Of uh, houdt het dan ook na ja. een jaar op? Nee, dat is wel, iets, dit is wel iets wat je wat langer kan doen. Omdat dat natuurlijk modellenwerkachtig is. Mm -hmm. Maar uh, dingen die je als mis doet... officieel ben je natuurlijk maar één jaar mis Nederland. Mm -hmm. Dus alle... ...dingen die je echt als Miss Nederland doet, dat houdt na een jaar toch wel op. Bijvoorbeeld ben ik vorige week in Washington geweest, dan heb ik de Nederlandse ambassade aangedaan. Ja, dat doe ik nou oh ja. omdat ik nu Miss Nederland ben. En wat, wat doe je daar en dan? Ik heb daar een uh, gesprek gevoerd met de ambassadrice, wat de uh, rol was van Nederland in Amerika. En uh, ik was daar zelf aanwezig voor een... Uh, een benefietsgala voor Pink Ribbon. Ja. Dus, um, en ik suggereerde daar een verkiezing. Dus ja, het is eigenlijk uh, hele verschillende dingetjes uh, wat je doet. De ene dag uh, ben je een beetje glitter en glamour en de volgende dag uh, voer je belangrijke gesprekken. Dus uh, het is een hele leuke le afwisseling. Als ambassadrice eigenlijk van Nederland dan, hè, zoals in, in Washington. Wat draag je dan ja. uit over Nederland naar Amerika? Ja, eigenlijk uh, dat wij een heel groot aandeel hebben in uh, Amerika. En dat wij toch wel een uh, klein landje zijn met een uh, groot bereik. Als dus je kijkt wat de ambassade daar allemaal voor een werk verricht en hoe belangrijk Nederland toch is in Amerika. En dat wij op de derde plaats uh, staan qua handel met Amerika. Dan vind ik dat wij het niet slecht doen als klein landje. Maar dat zijn dat, uh, in principe ook dingen die zij wel weten, lijkt mij. Waarom wordt er dan een, een mis van een land daar naartoe gestuurd om alsnog daarover te praten? Heb je daar nou, duidelijkheid gegeven? Nou, dat is niet alleen uh, daarom hoor. Want ik was daar natuurlijk voor. Uh, die Pink Ribbon, uh, dat gala. Mm -hmm. Maar ik ben toen gewoon ook bij de ambassade aangegaan. Omdat ik natuurlijk de vertegenwoordigster ben van Nederland, zogezegd. En daar heb ik een gesprek over gevoerd. Het is dus niet dat de ambassade dat natuurlijk nog niet wist. Maar ik wilde juist meer kijken of wat zij nou precies deden. Mm -hmm. En uh, zij eigenlijk wat uh, mijn uh, wereldje was. Maar is het echt, want jij, bent, jij, jij studeerde eerst en daar ben je nu even tijdelijk mee gestopt, ja. toch? Ja, klopt. En is het dan echt ja. dat je een soort van, inderdaad, een, een jaar lang wordt aangenomen? Is het echt, kan je het zien als een baan? Being Miss Holland uh, voor jou? Uh, ja, je kunt het wel zien als een baan, maar nou, het is toch wel meer dan part-time hoor. Want ik heb uh, die beslissing gemaakt omdat ik mijn bachelor in de psychologie al binnen had. Ik zou dan mijn master gaan doen en dat was gewoon heel erg terug met een praktijkstage en uh, ja, al het uh, Miss Nederland werk erbij. Dus toen heb ik eigenlijk gekozen om uh, een jaartje Miss Nederland te zijn, maar dat vul ik wel gewoon aan met modellenwerk. Het is niet dat ik uh, een fulltime baan heb aan uh, Miss Nederland zijn. Het is Verdien meer je er fijn. wel geld mee? Ja, ja, als je naar evenementen gaat, dan word je daar gewoon uh, voor inviër, Dus uh, wat, wat, wat ik me afvraag, hè, want in, in, uh, in Nederland, ja, je hoort natuurlijk wel eens tegen de tijd dat er weer de, de internationale misverkiezing is, dan mm -hmm. hoor je er aardig wat over. Maar misschien weet jij dat ook, Bridget, uh, hoe is dat in het buitenland? Want volgens mij in Zuid-Amerika is het gigantisch, toch, die ja, misindustrie? Absoluut. Ja, het is daar. Zeker in veel Venezuela, groot. ja. Ja, maar volgens mij gaan een ze een daar ook echt uh, veel meer op het uiterlijk gericht. Want ik heb wel het gevoel, als ik Kelly zo spreek... dat het ook echt over het, het innerlijk gaat dat je een goed stel hersenen moet hebben... om een vertegenwoordiging uh -huh. aan te kunnen. Maar bijvoorbeeld in Venezuela weet ik dat meiden worden een jaar lang getraind. Maar verbouwen zich ook echt van top tot teen om maar bij die top te kunnen horen... om uiteindelijk daar een carrière als bijvoorbeeld uh, actrice... of een grote, ja, modellencarrière carrière okay. uit te halen. Ja, zei ik kijken daar heel anders naar en chirurgie is daar ook heel normaal, terwijl dat bij ons gewoon echt totaal niet normaal is. Dan wordt inderdaad een stuk meer, uh, ja, moet je gewoon een natural beauty zijn en zijn brains gewoon heel belangrijk. Maar in Venezuela, daar wordt je gewoon gemaakt tot wat zij willen. Ja. Maar ja, Venezuela vanweer... le levert wel de meeste missen ter wereld geloof ik, dus het werkt wel, je laat oh, de Oh zeker, <hums> absoluut. Zij zijn al vaak met universe geweest en als jij met Venezuela überhaupt bent geweest, dan ben je verzekerd van een uh, carrière tot ja. aan je tachtigste met uh, miljoenen op je bankrekening, dus dat is toch wel anders. En hoe zit dat in Nederland eigenlijk? Even tot slot, als jij, ik bedoel, je bent straks dus een, een jaar mis Nederland geweest, ja. betekent dat daarna nog een, nog een glansrijke modellencarrière of is dat wel een beetje klein? Nou, ik denk dat dat heel erg is wat je er zelf van maakt. Ik denk dat in een jaar uh, mis Nederland zijn dat er heel veel deuren zich openen voor je en het is maar net uh, in hoeverre jij daarop in wil gaan en hoe hard je ervoor wil werken. Ja, maar Kelly, je, je gaat toch ervoor... wel je studie afmaken? Hè? Ja, tuurlijk, maar ik heb oh. al een bachelor, hè? De ja, bachelor, bachelor, bachelor. bachelor. Hop, die master. Zeker weten. Nee, dat ga ik sowieso eerst doen. En dan uh, zien we het wel wat er allemaal gaat gebeuren. Goed, in ieder geval een druk jaar met uh, van hot naar herreizen en leuke dingen doen. Dat wel. Ja, heel leuk. Heel leuk jaar. Kelly succes. En Bridget, um, ga je nog spannende dingen doen deze week? Oh, ontzettende spannende dingen. En nee, serieus. Donderdagavond moet je echt om half elf even kijken, RTL5. Adventure en, en gevaar. En oh? ik stort totaal in. Jij stort totaal in? Ja. Totaal in. ja. Oh, ja. Nou, dat is een goeie, dit is een hele goede cliffhanger. Bertje stort in donderdag half elf, RTL5. Ja, goed. Bertje, dankjewel. Tot volgende week. Graag gedaan. Exit Holland. In Exit-Holland reizen we iedere, we dachten natuurlijk de wereld op, over op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Uh, onze Ila van Ooyen die is zaterdag voor één keer een realityster in Slowakije. Ila, goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent gevolgd hè, voor het populaire realityprogramma Familia, um, drie dagen lang door een cameraploeg. Hoe was dat? Uh, ja, heftig. Ja, wat hebben ze die allemaal gefilmd? Ik doen het we wel eventjes, maar... Ja, dat was toch wel eventjes uh, slikken. Je klinkt, je De, klinkt ook helemaal dag. uitgeput, dat... zo te horen. Wat zeg je? Je klinkt ook helemaal uitgeput. Ja, <laughs> lijkt het maar zo. dat weet ik ook zo. Ik kan je niet goed horen ook. Oh. <kijf> nou, misschien zo beter. Maar ik vroeg, wat, wat hebben ze allemaal gefilmd? Uh, nou, ze wilden zoveel mogelijk vertellen over ons leven, gewoon dagelijks leven. Dus uh, hoe ik het uh, baby schoon, uh, terwijl ik aan het werk ben. Uh, uh, kopje thee drinken met familie, uh, dat soort dingen. Het ja, want... van mijn dochter. Ja, jij kent de regisseur van het programma en die leek het wel mooi om... Uh, om ja, jij bent natuurlijk allochtoon in Slowakije om een, een uh, uitzending over jou te maken... en vooral over jouw Nederlandse gebruiken. Uh, nou ja, ik ben uh, denk ik een beetje een knuffel -allochtoon. Ja. <laughs> <laughs> want uh, ik word de laatste tijd heel veel voor dit soort dingen gevraagd. Mensen vinden het echt heel erg leuk om te zien dat er iemand uh, integreert in Slowakije. Ja. Vooral iemand uit Nederland, dat vinden ze heel exotisch. En wat moest je dan allemaal laten zien in die reality, reality show? Nou ja, uh, natuurlijk hoe ik op de fiets door Bratislava ga. <laughs> uiteraard. Wat ja. de meeste mensen levensgevaarlijk en knettergek vinden. Ja. En uh, voor de rest, wat ik nog meer laten zien? Uh, ja, ze willen heel graag dat uh, mijn vrienden mijn, uh, fietsen, mijn fietsen opknappen. Je vriend ook Ja, dat hij dat dan zou doen, dat we dan iets samen zouden doen, zeg maar. Maar dat uh, vertikten we, dus uh, op het moment dat we gingen draaien hebben we het rol, rollenspel helemaal omgegooid voor de camera's en uh, toen, we, toen heb ik mijn fiets maar gewoon zelf uh, gerepareerd. Gewoon geen Hollandse dame. Ja, precies. Geen <laughs> gezeik. Maar je bent, je bent gewoon inmiddels... we hebben het hier wel eens vaker over gehad... een beetje een beroemdheid in Slovakije. Dat, dat, dat breidt zich ook langzaam uit, hè? Je wordt echt een soort ja, beroemdheid. Ja, dus het was alleen maar uh, over mijn fotografie... en mijn werk, wat ik aan het doen ben. Mm -hmm. <coughs> maar dit is toch wel even een stapje verder, ja. En, maar wil je dit ook... is dat de bedoeling? Word, uh, word jij nou ja, de nieuwe Slovaakse ster? <laughs> nou, heel groot zal ik niet worden... Nee, maar ik, ik, uh, ik gebruik de media, zoveel ik kan. Ja, is goed, weer goed voor je werk als, uh, als je ja, voor je fotografie en, uh, Ik roep hier altijd uh, dingen, dat ze, dat ze bepaalde dingen niet mogen doen, de gebouwen niet mogen slopen en, uh, en dat soort dingen. Dus uh, dat is wel handig om daar dan ook uh, de media te vrienden te hebben. En zaterdag wordt het uitgezonden? Ik krijg altijd reacties. Zaterdag wordt het uitgezonden, of niet? Ja, ik vind het doodeng. Ja, dan horen we de wel hoe het was. Of je nog over de straat kan. Ila van Ooyen vanuit Slowakei, dankjewel. Half tien geweest, hier is Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Europese leiders praten morgen met de Griekse premier Papandreou... over zijn plan voor een referendum over het hulppakket voor Griekenland. Het gesprek wordt gehouden in Cannes aan de vooravond van de G20-top. Onder de deelnemers zijn de Duitse bondskanselier Merkel... de Franse president Sarkozy en het Internationaal Monetair Fonds. De Europese leiders zijn bang dat uitvoering van het Schuldenakkoord vertraging oploopt door een Grieks referendum. Ook beleggers zijn daar bang voor. De aandelenkoersen zijn vandaag wereldwijd hard onderuit gegaan. De PvdA vindt het noodpakket voor de euro... en Griekenland nog te zwak om ermee te kunnen instemmen. Het pakket was al niet sterk genoeg... en het is feitelijk van tafel nu de Grieken er een bom onder hebben gelegd. Zij dit Plasterk vanavond in een debat... Plasterk refereerde daarbij aan het referendum dat Papandreou wil houden. De afspraken die vorige week door regeringsleiders in Brussel werden gemaakt, zijn volgens de PvdA op belangrijke punten onduidelijk en onzeker. De opstelling van de PvdA is cruciaal voor het kabinet, omdat de PvV tegen elke vorm van steun is. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is um, rust bij Arsenal Olympiek. Maar zij 0-0 en Ragnar Niemeyer in het center heeft nog wat uitslagen. Even kijken naar Barcelona. Ploeg in de extra tijd op bezoek bij Vitoria Pielsen. Tweede treffer van Lionel Messi. En dat betekent dat de Spanjaarden op een dikke voorsprong staan... tegen de kampioen van Portugal. Een strafschop eerder gezien in die wedstrijd. En voor de rest eens even kijken wat er dan voor de rest op de velden gebeurt. Valencia-Leverkusen, die hele snelle goal van Jonas... Dat is een Braziliaan. Macai bijna zijn record kwijt. Maar rekenwerk rekent, uh, zorgt ervoor dat er dan 10.3 achter Macai komt te staan met zijn goal. En 10.6 achter de goal van Jonas. Allemaal nog niet helemaal officieel. Maar het lijkt erop alsof Macai de snelste goal ooit gemaakt heeft. Dortmund Pireus is 1-0. Belangrijk voor de Duitsers om voor te staan. Die zijn slecht gestart. Mario Been dan met zijn ploeg Racing Genk tegen Chelsea. 1-0 voor de Engelsen. mooie 1-2 gezien met Fernando Torres. Wordt afgerond door Ramirez en ook een gemiste penalty van Luis. Een hensbal van Thomas Buffel die ooit nog bij Feyenoord speelde. En Apuel Tel Aviv of Apuel Nicosia moet ik zeggen. Die ploeg tegen Porto, de ploeg uit Portugal. En dat is uh, toch opvallend, dat verhaal van Apuel. Want een 1-0 voorsprong zojuist uit een strafschop. Hammeida heeft er gescoord. De man werd zelf neergelegd. En dat begint echt een heel vreemd verhaal te worden. Apoel, een ploeg waar toch eigenlijk geen mens van gehoord heeft, zou dan op acht punten gaan komen. Ja, en dan is kwalificatie voor de laatste 16 van de Champions League toch bijna een feit. Vanavond al twee wedstrijden gezien. Zenit met 1-0 van Shakhtar. Belangrijk voor de Russen. De ploeg kan komend seizoen komend weekend kampioen worden. En we zagen eerder AC Milan gelijk spelen. Dat was op bezoek bij Baten Borisov. Een rol voor de scheidsrechter daar. Rasmussen, de goal van Milan, ging spel aan vooraf. En die strafschop die Baten kreeg, nou, dat was er geen. Dus daar wordt Milan gepakt door scheidsrechter Rasmussen uit Denemarken. PNN Today. Willemijn Veenhoven gaan we naar NOS-verslaggever Peter Blok. Peter, goedenavond. Goedenavond. Jij bent bij het Kamerdebat over de euro, over het pakket. Uh, maar ja, het gaat voornamelijk over dat referendum dat Griekenland wil eigenlijk. Ja, dus hier voelen ze zich inderdaad ook gepakt, belazerd door die Grieken. Want vorige week kregen de Grieken een grote zak geld en kwijtschelding... van de helft van de schulden bij de banken. Daarvoor moesten ze wel gaan bezuinigen en hervormen. Ja, op dat moment is er nooit over een Grieks referendum... en helemaal geen referendum, pas begin volgend jaar gesproken. Premier Mark Rutte. Ja, wat ik vooral nu wil, is dat de afspraken van vorige week snel worden uitgevoerd. Dus de banken, die moeten sterk genoeg zijn door de storm te varen. We hebben een Europees noodfonds. Dat moeten we voor zorgen dat landen in de problemen... zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Afspraken is afspraak. Dus de afspraken, hoe zorgen we ervoor dat landen zich ook aan de afspraken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 En wat ik in ieder geval niet wil, is dat dit allemaal tot vertraging gaat leiden. Ja, dus uh, geen vertraging, want dat kunnen ze zeker niet gebruiken... want de eurocrisis moest bezworen worden. Nou, er is uh, heel veel kritiek op het nieuwe noodpakket... vorige week uh, afgesproken in Brussel, toen bejubeld. Maar de Partij van de Arbeid kan nu nog niet instemmen, zegt Ronald Plasterk. Het is een stap in de goede richting, maar op de cruciale punten... zitten er, er zoveel onzekerheden in dat je onmogelijk kan zeggen... van nou, laten we dit dan nou maar gaan doen. Want er staan heel veel dingen in die wij niet doen... Andere doen. En dan kun je, je onmogelijk vragen om daarmee akkoord te gaan. Ja, dus uh, premier Rutte en minister de Jager van Financiën die krijgen vanavond nog geen definitief ja of nee hier in de Kamer. En hoe lang gaat het nog duren? Poeh, ja. Uh, de derde spreker is net begonnen. Dus, uh, nou, we zitten wel zeker tot middernacht hier en. Het kan ook wel eens uh, heel vroeg gaan worden. Ja. En hoe gaat, hoe gaat het dan uiteindelijk verder? Want vanavond komen ze dus niet uit? Nee. En dan uh, krijgen we de G20, de rijke industrielanden. Die komen bij elkaar komend weekend. Morgen spreken Merkel en Sarkozy al eens met uh, Papandreou. Als die tenminste dan nog uh, premier van Griekenland is. Je weet het allemaal niet deze dagen. Ja, ja. hij heeft het hè? Uh, he? Ja, geval... nou ja, hij wordt in ieder geval wel even in kan verwacht. En dan uh, kan hij een flinke tik op de vingers krijgen. Want uh, ja, Merkel en Sarkozy... Die die wilden natuurlijk Griekenland vorige week redden... en de rest van de eurozone. Maar ja, als Griekenland nu zegt van... Uh, ja, bekijk het maar eventjes, wij laten maanden op ons wachten... daar uh, zijn ze niet echt blij mee. Maar dus uh, later in kan komen die rijke industrielanden bij elkaar... dan uh, wordt ook duidelijk of wij Chinees geld krijgen... Hè, om ja. de euro's te redden. Um, ja, en dan daarna dan komen de ministers van Financiën weer bij elkaar. Want ja, er worden wel afspraken gemaakt door die regeringsleiders. Maar ja, daar zitten altijd zoveel open eindjes aan. En die moeten aan elkaar geknoopt gaan worden. En dat gaan de ministers van Financiën begin volgende week doen. Dus uh, ja, dit is ook een never-ending story, hè, de euro. We gaan er nog veel van horen, ben ik bang, de komende maanden. Het is je werk, Peter. Dus oh op. ja, nou, oké. Okay. <laughs> morgen weer. Peter Blok, Top die volgende debat. Dankjewel. Hoi. Zometeen twee uitgeprocedeerde jonge asielzoekers zijn hier met hun verhaal. Everything. BNM Today, Willemijn Veenhoven. Ja, super spannende dag voor Mauro natuurlijk. Na wekenlang actie voeren kan uh, Mauro alleen nog via een studievisum in Nederland blijven. Alle andere moties zijn afgewezen. En zowel Nikki Sadihova, 20 jaar, is ze uit Azerbeidzjan als Morad Dawan, 22 jaar uit Jemen, die hebben vandaag vol spanning meegekeken. De discussie over verblijfsvergunningen, die raakt hen namelijk ook persoonlijk. Persoonlijk en Dat is een mooie samenvatting. Morad is hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. En Nikki die zit thuis met een apparaatje waardoor ze toch heel goed klinkt. Ook goedenavond. Goedenavond. Hi, hallo. Ja, ik noem het maar even, want het is handiger om even te benoemen dat je ergens anders zit. Want anders uh, nee, dat is voor de duidelijkheid. Maar goed, laten we het over, over hoe, uh, het debat hebben. Want Nicky, ik neem aan dat jij met, met interesse en belangstelling die, uh, die hele Mauro zaak hebt gevolgd, of niet? Ja, zeker. Met heel veel spanning heb ik uh, internet wel uh, drie keer of vier keer per dag gevolgd. En uh, tv uh, staat uh, continu aan op het nieuws. En uh, kranten die ik elke keer te pak krijg, uh, die lees ik helemaal uit. En uh, ja. alle artikels die erover uh, komen, die probeer ik gewoon helemaal uit te lezen... om gewoon zo goed uh, mogelijk op hoogte te zijn. En dat is ongetwijfeld heus niet alleen maar omdat je zo ontzettend geïnteresseerd bent in Mauro... maar ook omdat het van je eigen, op je eigen situatie van toepassing is. Ja, dat klopt. Ja, want wat betekent het voor jezelf? Wat er nu want hè, natuurlijk, Maro, hij krijgt geen verblijfsvergunning. Uh, maar ja, wellicht een studievisum, dat wordt dus nu bekeken. Wat, wat betekent dat voor jou? Uh, voor mij uh, is dat eigenlijk geen optie. Maar dat wist ik vanaf het begin uh, al wel. Uh, uh, tegelijk met Mauro zou er eventueel ook een andere motie besproken worden. Namelijk, uh, initiatiefwet, dat gaat over uh, asielkinderen die al acht jaar hier. Wonen mm -hmm. en uh, minderjarige kinderen. En uh, ja, die, daar uh, is was ik voornamelijk he? naar op zoek. Ja, sorry? Die is afgewezen, hè? Die, uh... Die is uh, afgewezen. Ja. Laten we even uh, laten we het uh, hebben ja. over, over, jullie, uh, over jullie situatie. Want ik wil ook helemaal niet een vergelijking trekken vanavond met Mauro, want dat is helemaal niet uh, uh, van toepassing. Maar we hebben het, ik wil graag jullie persoonlijke verhalen horen. Wat, wat, waarom zijn jullie hier? Hoe lang zijn jullie hier al? En ja, vooral wat het met jullie doet om in, in zo'n asielprocedure te zitten. Um, begin ik even met, met Morad. Jij komt uit, uit uh, Jemen. Ja. Ja, en hoe ging het met jou? Hoe ben je hier terechtgekomen en waarom? <coughs> um, nou, de, dat komt uh, doordat... Um, ja, mijn ouders zijn hier. En ze zijn wel gevlucht. En mijn moeder wil graag dat ik bij haar blijf. Dus aan uh, de dus, uh, zij Dus uh, uh, toen zij hier kwam, ze zei... Oké, okay, ik wil graag uh, dat de heer uh, komt met mij. En uh, dus ik kwam door mijn ouders... Ja, want jouw ouders zijn eerder uit Jemen gevlucht naar Nederland dan jij, hè? Drie jaar eerder. Drie jaar eerder. En die kregen op een gegeven moment een verblijfsvergunning? Die zijn nu al Nederlanders geworden. Die zijn Nederlanders. En jij? Niet. Nee. Jij krijgt Niet. geen verblijfsvergunning? Nee. En waarom? Omdat ik uh, ja, drie jaar uh, later ben gekomen. En... Waarom ben je drie jaar later gekomen? Nou, dat was eigenlijk heel moeilijk, omdat ik minderjarig was. Dus uh, toen ik herkwam was ik vijftien. En uh, ja, misschien moet we nagaan in minderjarig uh, vanuit Jemen naar Nederland te reizen. Dat is wel een heel ingewikkeld verhaal. Plus, uh, maar waarom ben je niet destijds meteen met je ouders meegegaan dan? Dat, to, uh, ja, dat, dat had gekund. Mijn, mijn, mijn moeder is gevlucht, dus, dus ze heeft geen tijd uh, om mee te kunnen nemen. Dus uh, okay. die tijd had ze niet. Anders, ja. Uh, ja en nu is dus de situatie zo dat jouw ouders en je broertjes en zusjes hebben een verblijfsvergunning. Die mogen permanent in Nederland blijven. Dat en klopt. jij bent als enige kind, jij moet terug. Ja, dat is helemaal waar. En heb jij nog iets aan, um, uh, want je bent aan het studeren hier. Um, wellicht krijgt Mauro straks een, uh, een verblijfsvergunning. Betekent zoiets ook nog iets voor jouw situatie? Ja, dat betekent in de hoop voor mij. Omdat die, uh, wij hebben ongeveer dezelfde situaties, alleen maar de namen zijn anders. Maar op zich, uh, de. de de situatie is, on, is ongeveer dezelfde. Uh, dus als hij wat krijgt, dan heb ik denk ik een recht om, uh, een, om, om weer een aanvraag te doen. Ja, uh, als ik... hij dat studievisum krijgt, dan, mm -hmm. dan ga jij dit ook aanvragen. Ja, precies. Ja. ja. En dat... En dat, nou ja, je hoopt natuurlijk dat dat enige kans Ja, de maakt. hoop die, die is altijd aanwezig. Toch is het maar klein. Maar uh, ja, uh, nee, heb je, nee heb je al. Ja, kun je krijgen. Dus <laughs> je, bent, moet... oh, je bent lekker Holland. <laughs> ja. Nicky, even naar jou toe. Um, uh, vertel even, hoe, ja. jij komt uit Azerbeidzjan. Hoe ben jij hier terecht gekomen? Uh, ja, hoe vluchten? In uh, 2003 mm -hmm. zijn we hier naartoe gevlucht. Het uh, was een lange reis. Hij is al een tijdje terug. Ik weet er niet zo heel veel van. Met, met, je, met je familie? Ja, mijn ouders, tante van mijn vader en mijn zusje. En ja. sinds, sindsdien wonen jullie hier? Ja, sinds 2003 oktober eigenlijk zitten we er nu net acht jaar in. Ja, en, en wat speelt er nu voor jou op dit moment? Wat is de situatie? Ja, op het, op het moment in februari of maart was de tweede asielaanvraag definitief afgewezen. En uh, in mei dit jaar hebben we nieuwe procedure aangevraagd uh, op uh, geval van schrijn, schrijnendheid. Uh, dat wil zeggen dat wij uh, ja, op humane reden, of dat wij, omdat we hier zo lang wonen en uh, ingeburgerd zijn, of, of we alsnog hier kunnen blijven. Mm -hmm. Dat is een hele moeilijke zaak en die wordt nu uh, bekeken. Dus het is nog niet, en het gaat dan om jou en je hele familie ook, je ouders en je, je broertje en zusje? Uh, ja, mijn ouders, mijn zusje, de tante van mijn vader... die heeft al voorbij gekregen op medische gronden. Mm. Zij uh, verkeert in een hele moeilijke gezondheidsstaat. Ze kan niet meer teruggestuurd worden. Dus zij zit hier in ieder geval al wel. En voor ons is het nog een grote vraagteken. Ja, nou zeg je net, het is al twee keer, heb je een procedure gestart. Twee keer al afgewezen. Nu is er uh, uh, ja, nog een mogelijkheid. Hoe, ja. hoe is dat om al die tijd, ja, ik bedoel, afschuwelijk natuurlijk... maar kan je er iets over zeggen... Hoe is dat om al die tijd maar weer toch weer dat opnieuw te proberen? Ja, slopend eigenlijk. Want uh, iedere keer heb je hoop. En iedere keer denk je, dat dit keer gaat het goed. En uh, toch word je maar steeds afgewezen. En uh, ja, dat is eigenlijk best lastig. Maar je probeert daar niet zoveel aandacht aan te besteden. Omdat, omdat, nou ja, daar word je gewoon gek van. En ik ga er gewoon, ja misschien is dat een beetje raar. Maar ik ga er meestal vanuit dat het goed komt. Ooit. Ja. is een beetje positief blijven. Maar hoe lang hou je dat vol, dat is nog. Uh, op welke gronden wordt het de hele tijd afgewezen bij jullie? Um, de eerste keer werd het afgewezen omdat wij het uh, niet konden aantonen. Uh, op papier, qua papieren en zo. Mm -hmm. En de tweede keer hadden we al papieren kunnen regelen. Ja, eigenlijk hadden we het in de eerste uh, procedure aan het eind al geregeld. Maar die werden niet meer meegenomen. En de tweede keer was het heel raar gegaan. Ik weet niet, nog steeds niet waarom het afgewezen is... maar het kwam erop neer dat de papieren die we aangevoerd hebben... al zogenaamd behandeld zijn de eerste procedure... wat eigenlijk helemaal niet waar is. Het okay. is een beetje een vaag geval. Maar jij je woont in Nijmegen, je bent aan het studeren, je hebt daar vrienden... nee, je hebt het met gewoon een, een, een, een heel normaal Hollands leven. Heb je, um, ja. En toch kan ik me ook voorstellen, wat jij zegt, het is slopend. Denk je niet op een gegeven moment ook van... nou, weet je, als jullie me niet willen, dit land... De groeten. Dan, ja? dan, dan, dan, dan ga ik wel terug en dan probeer ik daar wel. Dus ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment dat je zo een beetje wanhopig wordt dat je denkt, ik wil hier helemaal niet blijven. Maar mag ik een antwoord geven? Ja, natuurlijk. Ja, ja uh, kijk, uh, uh, nou, wat ik van haar heb uh, begrepen, ze is ongeveer acht jaar uh, in dit land. Mm -hmm. Dus uh, ik neem aan dat ze uh, heel veel dingen heeft gedaan, gestudeerd. Aan, nog andere dingen. Dus eh, als zij eh, ergens anders zou gaan, dan moet ze vanaf de nul beginnen. En dat is heel jammer. En dat is ook een tijdverlies. Dus eh, zij is hergestart, of ja, zij is hergegroeid eh, en eh, ja, misschien eh, opgevoed en zo voort. Maar, hm. eh, maar hoe is dat voor jou persoonlijk? Want jij. jij ja, hebt... dat, is, dat is ook hetzelfde ja. geval ja, ja, als ik. Er, ja, ik hou wel naar hier terug, maar dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Ik moet eh, studeren en zo. En, eh, de taal is ook een hele kwestie. Toch, de Arabisch is mijn moedertaal. Maar ik heb een heleboel begrijpen aan nieuwe woorden. En ja, ook de studie zelf is in het Nederlands. Dus als ik het in het Arabisch zou leren... dan zou het niet zo makkelijk zijn. Dus uh, ja... Het is, het is sowieso geen optie voor jou om terug te keren. Dat is helemaal niet handig. Als ik geen nee. keuze heb, dan ja. zou ik om hier te kunnen blijven. Maar het, het, het, het erg is, dus jij, jij hebt geen optie meer. Jij hoopt op, op een studievisum. Als je nu kijkt naar al die aandacht voor Mauro, hè, mm -hmm. um, is, dat, is dat gunstig voor jouw geval of juist niet? Ja, ja daarom ben ik. gunstig? Ja, en, en dat is ook een reden waarom ik hier ben. Jij denkt, media-aandacht is goed voor mijn zaak. Ja. Want... Vooral de steun van de mensen. En ik ken een heleboel goede mensen die hier in Nederland wonen en die zijn echt supergoed. Niet alleen mijn buren en uh, de kennissen, maar ook mijn klasgenoten, docenten. En uh, mm -hmm. nou, ik zeg gewoon, dit land is vol met de goede mensen. <laughs> minstens die ik ken. <laughs> Maar ja, er worden namelijk ook wel andere dingen gezegd. Hè? Van ja, als, als het, het geval van Mauro... of het geval als Mauro niet zo ontzettend in het nieuws was geweest... was het misschien wel achter de schermen. Was het stilletjes geregeld. En nu is het een politieke zaak geworden. Mm. Ja, dat, dat argument kan ook voor jouw zaak gelden. Van, Precies. Is, is het wel handig om er zo mee in de media te treden? Ja, ja inderdaad. Ja. Maar, maar jij, jij denkt dus dat het wel handig is? Dat het je zaak alleen maar ten goede komt? Ja. En Nicky? Um, ik ben daar niet helemaal mee eens, moet ik zeggen... Um, maar in geval van Mauro is het wel zo gegaan dat eerst niet uh, media bij betrokken werd. Het is in ieder geval eerst achter de schermen aangevraagd. Ja, nee, maar en goed, uiteindelijk is, is het... Is het, ja, uiteindelijk is het natuurlijk een, een groot mediaspectakel geworden. Ja, dat wel. Uh, ik moet zeggen, ik ben ook niet zo'n grote fan van... Uh, dit soort zaken met behulp van media oplossen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook wel geweest met de ombudsman. En uh, ja. ik, ik uh, laat mijn verhaal ook horen. Maar dat doe ik voornamelijk om mensen te laten weten dat we er zijn. Niet dat ik er ben, maar dat wij er zijn. Dat er nog steeds mensen zijn die gewoon in een ontzettend moeilijke situatie zitten. En dat er gewoon opgelost moet worden. Dat dit soort verhalen er überhaupt zijn bedoel je? Ja, ja. ja precies. Ik ben liever een van de... Zeg maar, in van de zoveel mensen dan dat het echt alleen om mij zou gaan. Maar ik denk dat het, als alle aandacht op jou gericht is, dat het inderdaad niet zo heel veel goeds doet uh, aan je zaak. Misschien een ja. beetje een vraag, maar ben je jaloers op de aandacht die nu naar Mouwen uitgaat? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik, uh, ik zou dat echt vreselijk vinden om over straat te lopen en dat mensen naar mij kijken en mij herkennen als dat ene meisje dat terug moet, of uh, ja in een moeilijke situatie zit. Ik, ik, ik vertel mijn vrienden in eerste uh, instant ook niet gelijk van dit en dit zijn mijn problemen. Want ik wil gewoon gezien worden als een Nederlands meisje uh, met een gewone een karakter en, en leuke niet als... persoonlijkheid. Niet het asielwoord erbij zeggen. Maar dat vind ik ja. zelf heel erg op een of andere manier negatief. Even ja. tot, tot slot, korte vraag. Heb je hierdoor uh, weer hopen gekregen, Nikki, of juist niet? Door dit hele verhaal met mijn ogen? Nou, ja, eerst wel, maar hoe het uh, debat vandaag verliep, uh, zie ik dat eigenlijk niet meer zo zitten. Ik, uh, dat was wel een uh, tegenslag. En jij Morat? Ja. Jij hoopt dat het studievisum voor hem voor mij wel moet komen en dan maak ik ook een kans. Ja, dat is voor hem en voor mij. Goed. Ja. Heel veel succes, beiden. Ja, dankjewel. Morat en En jij wilde nog iets zeggen graag over Jemen. Ja, dat is eigenlijk een oproep over mijn eigen land. Ik wil dat is meer voor de Nederlandse regering. Dus ik wil Ik wil dat de Nederlandse regering die overheid namens de de presidentszalen, niet meer steunt omdat hij gekke en criminele dingen doet tegen de, mijn eigen volk. Hij moet weg, Saleh. Hij moet weg en hij moet stoppen. En uh, ik hoop dat de, de Nederlandse regering iets meedoet om hem nou, weg te halen. Goed, je hebt het even, in ieder geval even gezegd. Dank beiden. Nicky en Morat, succes. Dank je wel. Dank je.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 ...op Dance, Maggie van de Peppers. Arsenal, Olympiek Marseille en die hotkamp. Het kan wel aardig zijn, maar als er geen doelpunten vallen... ...dat hebben we in de vorige wedstrijd ook heel lang gezien. Toen was er echt helemaal niets aan. Maar een voetbalwedstrijd gaat er om doelpunten. En Arsenal tegen Olympiek Marseille staat nog altijd 0-0. We zitten in de tweede helft. Nog geen wissels, ook nog geen kansen gezien in de tweede helft. Ook in de eerste helft was dat spaarzaam. In een prachtig stadion. En nu komt daar een echte kans. Een echte kans voor Javinho, voor Arsenal. Maar hij wordt goed van de bal afgelopen uh, door Fanny. En dus uh, gaat deze mogelijkheid voor Arsenal voorbij. Ik stel eerder dat uh, Thomas van Malen weer meedoet. De ex-Ajers ziet. Hij is een hele tijd geblesseerd geraakt. En afgelopen weekend in die mooie overwinning. 5-3 uit bij Chelsea. Viel hij in en nu staat hij als aanvoerder in de basis. Nog geen van Persie. Nu het schot weer op het doel van Olympiek Marseille. Op het doel van Steve Mandanda. En die bal gaat in zijn armen. En dus staat het nog altijd 0-0 bij Arsenal Marseille. En in het matchcenter, zoals dat zo mooi het Zit erachter Liemeijer. Ik heb even geconcentreerd te kijken naar het racing Genk van trainer Mario Been. Want het gaat in de tweede helft helemaal niet zo gek tegen Chelsea. De ploeg uit Engeland die op een 1-0 voorsprong staat. Goal al gezien in de eerste helft van de wedstrijd van Ramirez. Ook een gemiste penalty voor de Engelsen nog in die wedstrijd. Maar het uh, gaat beter dan de vorige keer toen Genk echt met 5-0 onderuit ging in, uh, in Londen. Als je kijkt naar de ploegen die op dit moment verder zijn, met de tussenstanden die er nu zijn. Chelsea op dit moment door Milan door en Barcelona door. Barcelona speelt goed. Startte matig tegen Victoria Pielsen. Zojuist een vrije trap gezien van Messi. Hij maakte er in deze wedstrijd al twee. Deze bal werd door de keeper van de kampioen van Tsjechië, Vittoria Pielsen. Prachtig uit de bovenhoek weggehaald. Eén feitje nog van onze redacteur Arjan Dijksma. Hij zegt die moet je meenemen. Want met een. Uh, ja dit is toch apart. Nou, vooruit maar een uh, ringel-S in Duitsland. Voor het eerst scoort een Duitse speler en niet eens één keer, maar twee keer. We zagen Kiesling de gelijkmaker maken bij Leverkusen en Dortmund... via een goal van Grooskreuz op 1-0 tegen Pireus. Nou, dan is dat ook maar genoemd. <lacht> BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd om het laatste woord weer weg te geven. We beginnen met schrijver Klu. Niets ten nadele van mevrouw de Moor, want ik heb haar boek nog niet gelezen. Maar de wegen van de HACO-literatuurjury blijven ondoorgrondelijk. Tonio van A.F. Steven Heijden niet nomineren en de weldoener van Tomezen en Boelda passeren. Maar het is mevrouw de Moor van harte gegund. Oh, zuur. Tweede Kamervoorzitter, Gerlie Verbeet. Morgenochtend is de grote hal van de Tweede Kamer... voor één keer omgetoverd tot een ontbijtzaal... waar kinderen, Eerste en Tweede Kamerleden samen kunnen ontbijten. Het gaat erom dat kinderen weten hoe belangrijk het is... om voorschooltijd te eten. Leuk, lekker, maar ook leerzaam... Want ik ga de kinderen morgen wel een paar lastige vragen stellen. En dan uh, strafbuiter Oscar Hammerstein. Met list en bedrog de euro binnenkomen. Geen belasting betalen. De hele zomer vakantie met je veertigste met pensioen. Stenen gooien wanneer je vaderlandbank goed gaat. En een referendum of je een cadeautje van 100 miljard aanneemt. Dat zijn de moderne Griekse beginselen. Dan houd ik het liever bij de Griekse beginselen... zoals die uit de klassieke oudheid zijn overgedragen. Oscar, Hammerstein was dat. Morgen en donderdag, dan zijn we er niet in verband met Europees voetbal. Vrijdagavond zijn we er weer. Zometeen langs de lijn met Henry Schut. Veel plezier met hem. Europees voetbal op radio 1. E. Morgen om half negen in de Champions League. Nu voor de voeder van Sikorson, die het duel gaat. Sikorson win. Ajax, Dynamo Zuidler. Oh, wat een mooi doelpunt. Het doelpunt van Tobi de wereld. NOS langs de lijn. Morgen en donderdag de Champions League. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.